Middernacht, woensdag 27 juni door Almegens met het NOS-journaal. De autoriteit Diergeneesmiddelen vindt dat een kwart van de veehouders... onmiddellijk het gebruik van antibiotica moet verminderen. Ze gebruiken soms wel 15 keer zoveel als gemiddeld. Veel gebruikers worden benaderd voor het maken en uitvoeren van een plan... om het gebruik van antibiotica te verminderen. Boeren die niet meewerken kunnen maatregelen verwachten... van de Voedsel- en Warenautoriteit.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 De operatie duurde twee jaar. In die periode lokten undercover-agenten de hackers in de val met een nep-website. Die leverde uiteindelijk gestolen informatie op... die gelinkt was aan onder meer American Express en Mastercard. Zo'n 400.000 mensen hadden voor ruim 200 miljoen dollar gedupeerd kunnen worden... stelt de FBI. De beroepsvereniging van tandartsen is verbijsterd... dat een kamermeerderheid het experiment met vrije tarieven wil stopzetten. Uit een onderzoek blijkt dat de tarieven bijna 10% zijn gestegen...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 Dan nou, verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden staat 2 kilometer file. De A27 Almere richting Utrecht tussen knooppunt 1 Nes en Bildhoven een file van 4 kilometer. En de laatste de N343, dat is de weg Olderzaal richting Slagharen. Tussen Geesteren en Langeveen is die in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. En de weg is na verwachting om deze tijd weer vrij. Kan zijn dat u kunt doorrijden daar. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Plach. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Ik ga u vannacht meenemen naar een voor mij totaal onbekende wereld. Het is de wereld van de Surinaamse zoonvogel. En de reden? Het zangvogelwedstrijdseizoen is deze maand weer begonnen. En dan als je op parkeerplaatsen kijkt in Den Haag, Amsterdam... of hier zoals we horen in Rotterdam... dan komen ze daar met z'n allen bij elkaar. Surinaamse mannen met een vogelkooi. Met hun picolé of hun twa, -twa. En die gaan het dan tegen elkaar opnemen. Serieuze wedstrijden zijn het. Het is ook de wereld van mijn gast van vannacht. Sunil Shedi. Meervoudig Nederlands kampioen. en voorzitter van de Surinaamse vogelvrienden in Nederland. Welkom. Dankjewel. Het is niet zomaar een dingetje hoor. Dit is echt cultuur. Dit is serieus <laughs> werk. Er gaat ook serieus geld in om. Maar het beeld voor mij is totaal fascinerend, want ik echt een buitenstaande ben. Ik luister even naar die mannen. Het zijn van die stoere Surinaamse mannen. En die staan er met veel handgebaren met elkaar te praten. En dan denk je, ze hebben het over het EK voetbal of zo. Nee, dan hebben ze het over hun zangvogel. Een zangvogel die ze vol passie en overgave verzorgen en trainen. Jij bent er ook zo in Junil. Ik ben er ook eentje. Ja. Hoe macho is dat? Heel macho. Ja, toch wel? Ja. Want ik, ik vond het beeld, ik zie je die breedgeschouderde kerels. En Die hebben het dan over een vogeltje. Ja. Dat klopt, het is een uh, statutaire sport. En uh, hoe, goed je, uh, hoe goed je bent, hangt van je vogel af. En hoe, uh, hoe beter je vogel, hoe meer aanzien je ook hebt. Ja. En het is, het is echt van de Surinaamse cultuur, hè? Het is echt een Surinaamse sport. En in Suriname zie je echt bijna iedereen met zo'n vogeltje rondlopen. En dan denk ik, omdat je natuurlijk gelijk allerlei tropische beelden erbij krijgt... van dat zijn prachtige gekleurde vogels. Maar dat is dan weer niet zo. Nou, ze zijn zeker prachtig. Ja, absoluut. maar niet zozeer felle kleuren. En, uh, ja, het is... ze, zijn, ze hebben geen felle kleuren, maar als, uh, echt, als je echt een mooie tatwe hebt... die glimt en glanst in, in de zon. Je krijgt zo'n parelsglans over zich heen. En dan maakt het echt bijzonder mooi. Ja. De je noemt er al eentje. Vannacht gaat er, ik denk, voor u ook, als u thuis nog niet veel van weet... een wereld voor u open. Dus die van de Surinaamse zangvogel. Daar hebben we het over in Casaluna. Als u een vraag heeft, Twitter dan. Gebruik hashtag Casaluna. Dan kunnen we aan de Suriniel voorleggen. Op onze Facebookpagina staat een filmpje met het geluid van een paar zangvogels. En mocht u nou zelf hele mooie geluidsopnames hebben... van Surinaamse zangvogels of, nou ja, andere vogels misschien in uw achtertuin... dan vind ik het heel leuk om die in het tweede uur te horen van Casaluna, Dus mail dan alvast naar casaluna@ncrv.nl. Sunil, hoeveel vogels heb jij zelf? Ik heb ongeveer uh, rond de 40 vogels. Alleen thuis heb ik er maar een stuk of 16. En dat zijn dan de beste? Dat zijn de hele goede vogels. Je zegt maar een stuk of 16, maar dat vind ik best veel. Dat is best wel veel. Ja, ja dat klopt. Ja. En, en, en wat is je de, de, goede, de beste top 3 daarvan? Nou, er is geen top 3. Als je echt vogelsport wil uitoefenen, dan moet je een team hebben. En met een team kan je echt wedstrijden doen. Okay. Dus één, één vogel aan zich is niet zo bijzonder. Je moet echt een team eromheen hebben. Zoals je eigenlijk met de voetbalelfstal ook hebt. Ja. Je hebt een team om zich heen die eigenlijk voor één wedstrijd gaan. Maar je hebt toch wel zelf buiten die wedstrijd om je voorkeur, of niet? Ja, een vogel die het mooiste slagfluit... De mooiste slagfluiten. Slag. daar komen we gelijk in de, in de terminologie <laughs> van, de, van de zangwedstrijd. Wat is een slagfluiten? Een slagfluiten is uh, niets anders dan een aangeleerde zang die de vogel moet gaan fluiten. En voor de tata wereld heet dat ki Kiao. En voor de Picolet-wereld is dat pie-pie. Oké, okay, want de Totwa en Picolet dat zijn twee verschillende, twee verschillende soorten zangvogels. Ja. En is het een beter, mooier, leuker dan het ander? Als je het aan een Totwa-kennen vraagt, is het de ultieme. En als je dan een picolet kennen vraagt, is de een picolet. Ja, ja, ja, ja. Dan komt ook echt macho weer naar boven natuurlijk. Uh, echt. Een twatwa wordt in Suriname ook gezien als een vogel voor grote mensen. Als je als klein kind met een twatwa buiten zou lopen... zou je waarschijnlijk door een wat oudere persoon aangesproken worden van... luister vriend, dit is een biggyman-forum. Biggyman-forum betekent van, dit zijn grote mensenvogels... daar mag je niet zomaar mee gaan lopen. Oké. Okay. En een picolet wel picolet eventueel? Wel. Hoeveel soorten zangvogels zijn er? Verschillende soorten, maar de meest bekende zijn het Twatwa, Picolet, Roti en Gelebek. Oké. Okay. En dat is ook een beetje een, de hiërarchie. De hiërarchie, ja, ja, precies, zit ik al te denken. Jij hebt Twatwa-vogels? Ik heb alleen maar Twatwas oh. en Roti's. Oké. Okay. En, en hoe zit dat dan qua. Hoe heten ze trouwens? Degene die. die nou, als die iemand best... iets presteert, ja? krijgen ze een naam. Oh, oké. Okay. <laughs> oh, zo werkt het ook nog eens. Ja, ze moeten wel iets presteren. Hoeveel hebben en... er een naam dan bij jou? Uh, zes hebben de naam. En uh, vaak wordt de naam ook meteen de naam voor de rest van het leven van zo'n vogel. Dus één uh, vogel die bij mij uh, de kampioen is... de kampioen uh, zeg maar van afgelopen zeven, acht jaar... die heet Labaria. Labaria. En Labaria is een giftige slang. Oh. In Suriname. En en, en, waarom uh, heb je daarvoor gekozen? Omdat hij ook... Mijn vogel is dus heel erg giftig. Dus als je tegen hem aankomt wedden, vechten of uh, wedstrijdje doet is de kans heel groot dat je een Dat je, je het hebt vlucht. Vlucht Delft. Ja. Dus vandaar Labaria. Ja. En die andere? Uh, we hebben uh, Black. Dat is een vogel, een zwarte vogel. Want ze zijn vaak zwart ook. Hè? Precies, ja. maar hiervan is ook de bek zwart helemaal. Okay. En uh, die heeft de ideale kjauwslag. Dus die is heel goed. Heel, ja, ja. Perfect, perfecte maker. Perfecte coach ook. Dus, uh, doe het, ja, ik, het grappige is, jij gebruikt echt allemaal woorden van: ik denk, die koppel je ja, aan mensen. Als je zegt, je moet een team bouwen, je hebt een elftal, je hebt het nu over een coach, als je ja. tegen hem vecht. Is het, is, is het te vergelijken <hums> daarmee? Ja. We, hebben, ik denk, we um, hebben het over vogels. Dat klopt, maar vogels zijn niet zo verschillend als mensen. In uh, rond 1992, 1993 heb ik een onderzoek gestart om te begrijpen waarom vogels gaan fluiten. Waarom zouden ze voor mij. Moeten gaan fluiten. Nou, en uh, met de vrienden hebben we een wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar ook met heel veel uh, deskundigen, ja. met name ook uh, mensen die in de praktijk zitten, uh, van wat, hoe herken je vogels? Welke gaat voor jou fluiten en welke niet? Wat we ontdekt hebben is dat de, de meeste vogels, zeg maar, vijf specifieke karakters hebben. En die karakters komen ook terug bij mensen. Zo heb je bijvoorbeeld uh, een boksertype, type een vechterstype. Nou, hier bij de mensen, in de mensenwereld, bij wijze van spreken, heb je ook mensen die echt heel agressief Omdat zijn. heel territorium uh, verdedigen. Mm -hmm. Nou, in de vogelwereld heb je dat ook. Je hebt ook een ander type, een ander karakter. En dat is uh, vogels die heel veel fluiten. Maar die eigenlijk als puntje bij paardje komt, zijn ze weg. Zoals bij de mensen ook. Je hebt heel veel mensen die echt. Is dat een beetje. En ze, en ze kletsen, veel, maar eigenlijk zeggen ze. Ze, ze, ze kletsen, wil, maar ze zeggen niks. Ze zeggen niets. Maar als het. Als het moment suprem aankomt, zijn ze weg. Ja, ja. dan heb je er niks aan. Daar heb je niks aan. Dus die dan zijn dat... niet het meest geschikt voor een zangwedstrijd? Nee, nee, nee. Maar je hebt ook types die bijvoorbeeld heel goed kunnen doseren. Onze docenten bijvoorbeeld. Nou, die heb je in de vogelwereld ook. Dat noemen wij makers, coaches. Maar hoe kan een vogel. Dat begrijp ik niet goed. Hoe een die... vogel kan namelijk een andere, een andere vogel, vogel leren fluiten. Als een, vo... een jonge vogel vals fluit, kan zo'n maker zo'n vogel meteen corrigeren. Hoe doet hij dat dan? Door het uh, de juiste manier te gaan fluiten weer. Dus elke keer als een vogeltje vals fluit... neemt hij het over door het op de juiste manier te gaan fluiten. Zodat het andere vogel dus gedwongen wordt... om zijn eigen ja, slag ja. te gaan fluiten. Maar dat is iets wat er van nature in zit. Of kun je, dat, kun dat je ook je een dus, type maken van nee, een vogel? Nee, dat moet, dat moet in die vogel zitten. Oké. Okay. Nou, en hoe kom je daar dan achter? Wanneer je... goed te observeren. Goed te observeren en te kijken en te herkennen... van wat voor vogels heb ik. Dan heb je dus een makertype. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een trekker nodig... Een, een, als je een voetbalwedstrijd even pakt, je, hebt, je kan heel veel spitsen hebben... maar als je geen goede middenveld hebt die het spel verdeelt... dan ja. heb je er ook niks aan. Dus je hebt ook vogels die bijvoorbeeld als trekker... Uh, of als, als, als, eigenlijk als, als spelverdeler gezien kan worden. En wat doen die dan? Die geven de, de wedstrijdvogel de ritme aan... waarin ze moeten fluiten. Okay. Die geven dus echt een tempo aan van nou, zo moet je het gaan doen. En als je het verkeerd doet zal de maker je corrigeren van, let op, jij moet dus anders fluiten. Maar dat is wat jij bedoelt met, je hebt echt een team no, teamzone. Één vogel heb je niet zoveel. En dan heb je natuurlijk ook de wedstrijdvogel nog. Ja. En dat is echt een vogel die specifiek gericht is van, als ik een andere zie, ga ik meteen fluiten. En dat is, want ze doen het tegen elkaar. Tegen elkaar, ja. ja. ja. Dus twee dus, wedstrijdvogels die ja. elkaar gaan uitfluiten. Klopt, die, die fluiten elkaar uit als binnen toch in voetbaltermen blijven dan. <laughs> ja, die moeten elkaar binnen een kwartier uitfluiten. En ja. degene die het meeste gevloot heeft, heeft maar daar gaat dus alle, daar, die krijgt alle credits eigenlijk. De, de winnaar krijgt alle credits. Ja. Terwijl ja. het team daaromheen zeker zo belangrijk is. Nou, en dat is nou de kunst. Uh, in het verleden werd het toch, ja, we wisten wel dat het bestaan van al die karaktereigenschappen, eigenschappen maar niemand had het echt uitgezocht. En dan, ja, ik ben zo eigenwijs geweest om die karakter-eigenschappen ja, vast te leggen en te gaan herkennen en dan te gaan managen met een moderne managementstijlen. Want als je een team wil bouwen, ik ben, ik ben van nature manager. In het bankbedrijf. Nou, als je een team wilt bouwen, dan heb je ook allerlei specifieke ja. mensen nodig. Alleen procesmensen heb, heb je niks aan. Of nee, maar dan maar denk ik, zo'n nieuwe mensen luisteren naar elkaar. Ja. En, en volgen ook, als het goed is in ieder geval, volgen ja. bevelen op en ja. instructies. Ja. Maar doen vogels dat? Vogels doen dat ook. Echt waar? Echt. Vogels doen dat ook. En in de vogelwereld heb je één belangrijke wet. De natuurwet van voortplanting en doorgeven van je eigen genen. Als jij een hele goede vogel hebt, dan uh, kan je hem heel erg sturen. Want de enige waarvoor voor die fluit is om eigenlijk uh, verder te kunnen gaan. Dat, uh, dat hij voort kan planten. Dat Moet hij een gewoon een, een mooi vrouwtje locken. ervoor zitten. Ja, dat, hij een, dat hij een pop kan lokken. Dat is het vrouwtje, de pop. Dat, de pop is een vrouwtje. Ja, Oké. Okay. Uh, dat hij een vrouwtje kan lokken, zo simpel. Dus als je zegt, ik wil hem aan het zingen krijgen... dan zoek je een mooie vrouwtje uit, die zet je voor hem en voilà. Net als elke Surinaamse man. Ja, ik, net... <laughs> ik zei dat niet, hè. Dat, ze... dat zei je zelf. Maar dat is wel bijzonder. dat is, maar dat is, een... ja, dat is dus de is uh... wet. Alleen we zijn als mensen vergeten dat dat de wet is van de natuur. Ja. Want dat is de reden waarom vogels fluiten. Dat is lokken. de belangrijkste reden om waarom vogels fluiten. Door een, een juiste pop te kunnen lokken... en uh, zijn genen door te geven naar de volgende generatie. Ja. En het vrouwtje kijkt dan ook naar welke best klinkt en daar kiest ze voor? Ja. Precies. De sterkste. Het vrouwtje die kijkt naar de sterkste. Waar zijn, waar zijn de sterkste genen? Ja. Alleen natuurlijk de klanken die daaraan verbonden zijn. Die jullie, ja. dat, is, dat is iets wat jullie zelf ja, klopt. hebben gemaakt. Klopt. En, en dat hebben wij puur gedaan in verband met de wedstrijden, Want de wedstrijd duurt een kwartier. Als je een vogel hebt die een hele lange, lange riedel zou fluiten. Nou dan kan je die vogel heel veel fluiten. Maar dan ja, heb je toch te weinig punten. Ja. Kan een vogel heel kort fluiten, dus een kjouwslag. Dan is het gewoon een kjouw. Binnen een seconde is die klaar. Dan kan hij dus in een kwartier veel meer fluiten. Veel meer slaan. En dan heeft hij meer punten. Meer punten verdienen. Zo is naar. We hebben wat geluiden in ieder geval. Want een kjouw. Jij spreekt erover, voor jou is het heel vanzelfsprekend. Maar denk ik, wat is een kjouw? We hebben een fragmentje van jouw site ook. Van Surinaamse vogels.nl met een drie-stoot kjouw met ring. Ja. En dat betekent? Dat betekent dat, uh, dat het een vogel is, een, natuur, uh, een vogel uit de natuur, die uh, zijn eigen slag verleerd heeft en een nieuwe slag geleerd heeft, Kjauw. En een tweede slag erbij, Ringslag. Maar dus het is een Ringslag, dat een ringslag het is, is een Ringslag, is een Riedel. Dat zei je straks ook wel horen. Je hebt eerst de Kjauw-slag op en zich en ja. daarachter komt de Riedel. Okay. En dat Riedeltje, dat vinden wij minder, maar de Kjauw, dat is, ja, dat is echt de elite slag. Okay. Zullen we daar even naar luisteren? Graag. Dus dan hoor je die eerste drie klanken. Ja. Dat is de kiau. Dat is de kiau. En dit is het riedeltje. En het riedeltje het is de ringslag. Oké. Okay. En dan voor die kiau, daar krijgt hij dus. De, dit is nu de één. Voor. Dit is nu één geheel, dus het is maar één punt. Dus als hij alleen die kiau zou doen, was het meerdere punten. Oh, Oké. Okay. Dus is nu één geheel, er zit geen stop tussen. Ik vind dit mooier, denk ik, dan één kiau. Dat ja, is, ja voor, voor voor het uh, voor, voor, voor, voor, ja voor ja voor de mensen om aan zicht thuis is het wel leuk als je variatie hebt ja maar als je wedstrijden doet nou ja, ik ben een topsporter wat dat betreft dus ik moet winnen je denkt dat hou je snavels die een keer jou heeft gegeven dan denk ja. je nu even niks nu even ja. niks nu de volgende keer jou weer maar wat waarom waarom is dat beter dan maakt hij dus in die ene kwartier meer punten hij kan vaker hij kan vaker, En dan dus moet er een aantal even... seconden stilte tussen zitten. Ja, minimaal een halve seconde. Een halve seconde? Ja. Dus zit er ook nog iemand met een stopwoordje bij? die nee, dat, dat allemaal. Uh... Schoon even op, op, op het gehoor af. Oh, oké. Okay. <laughs> Want hoe serieus zijn die wedstrijden? Heel serieus. Ik ken mensen die echt uh, nachten niet kunnen slapen. Omdat ze een wedstrijd bijvoorbeeld op zondag hebben. Of zondags op zo zenuwachtig zijn dat ze de verkeerde vogel uh, naar, naar de wedstrijd toe meenemen. Oh, dat is even jammer. Ja, dan ja, ja. gaat het mis. En hoe is dat bij jou zelf? Nou, het is een beetje routine geworden. Dus ik, uh, ik heb sowieso... Dat is nooit een... goed voor een topsporter, nee. nee, Dat is niet goed. Alleen mijn vogels weten precies wat ze moeten doen. En ze en, doen het ook uh, altijd? En ze doen het nog steeds. Dat is een beetje saai dan ook, of niet? Ja, helaas wel. Dus we zijn met, nieuwe, met een nieuwe team bezig. Ja? Je bent ja. inderdaad een nieuw team aan het we zijn opzetten? een nieuwe team aan het opzetten. Oké, okay. en, en wat zou je dan met het team van nu? Ga je dat dan verkopen, of hoe ja. werkt zoiets? Die verkopen dan andere, andere vogelliefhebbers. En hoe verbrengt dat dan op? Verschillend. hangt er vanaf, van de slag dus af. Maar alleen, kijk, een team is dus meerdere vogels. Ja. En als je dus alleen de, de wedstrijdvogel verkoopt... dan heb je er niks aan. Nee. Dus je zal dus nog de maker of de trekker erbij moeten kopen... om een minimale team te kunnen creëren. En ja, wat kost de maker tegenwoordig? Nou, 2.000, 3.000 euro. Zoveel? Ja. ja jij vindt dat heel normaal, maar ik vind, dat is een paar duizend euro voor een... Een paar duizend euro. En een wedstrijdvogel oh, kan ver boven de 5.000 euro uitkomen. Maar hoeveel geld is er dan met die wedstrijden ook gemoeid? Geen. Nul. Dat niet? Nul. <laughs> dus dus je wordt er niet rijk van? Het kost je alleen maar rijk. geld. Het kost je geld. Uh, het is puur prestige. Het is ook een prestigesport in Suriname. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het is gewoon prestige. Dus de wedstrijden is echt nul. Je verdient er niets mee. Puur uh, aanzien. En uh, de enige wanneer je wel geld eventueel zou kunnen verdienen... als je je vogel verkoopt. Maar de meeste mensen willen dat ook weer niet doen. Want je wil niet graag een goede vogel aan een concurrent verkopen. Nee, nee. Want dat gaat ten koste van je eigen image dan. Bijvoorbeeld. Dat maar daar is, daar, is, daar is het om te doen. Het gaat ja. om het imago van jou als Surinaamse man in de groep. Ja. Wat en dat je dus uh, onoverwinnelijk bent. Nou ja, onoverwinnelijk. Heel lang niet, meer, niet kan verliezen. Maar dat is toch best bijzonder dat dat gekoppeld wordt aan... als jouw vogel het goed doet, dat jij dan ook daarmee een enorme status krijgt. Nou, ik heb één... Eentje... Vraag is natuurlijk, hoe? hoe in hoeverre je nou echt die vogels kunt beïnvloeden. Dat blijft mij een beetje fascineren. Ja, het blijven gewoon dieren. Het, zijn het blijven vogels. dieren, maar ook honden die luisteren heel trouw. Katten ook. Nou, en ja. vogels ook. Het is wat, wat lastiger, maar het is te doen. En daar ligt dus echt, echt... veel geduld. Het, het vergt geduld, het vergt training. Het vergt ook inzicht. En uh, ook een beetje um, vertrouwen hebben op zo'n beest. Ja. En dat hebben we vaak niet. Vaak willen we van... Iets moet gebeuren en nu doen. Nou, dat is soms niet zo. Nee. Het gebeurt ook wel eens dat mijn vogels niet willen fluiten. Maar dan, het, dan zijn er weer andere factoren. Wat doe je dan? Niets. Dan, dan denk je, dan, je dan morgen ik beter. Niet. Ik heb ook wel eens een uh, slechte dag. Oké. Okay. Maar iedereen heeft toch wel zijn manieren, neem ik aan uh, ja, om iets voor elkaar te krijgen. Doe dat even ja, bij mensen ja, ook? Vaak, uh, vaak zijn het uh, grote geheimen bij de vogelvrienden, van uh, hoe dat allemaal oh. zo, hoe dat tot stand nou, is. Nou, ligt maar en... een tipje van de sluier op, Sunil. <laughs> Ik heb geen geheimen, want bij mij staat alles op de web. Nou, vertel maar. Wat, wat, uh, wat doe jij zo? Niets. Niets bijzonders. Mijn Vogels krijgen gewoon de juiste vitamine door. De arts komt heel regelmatig om te checken of ze gezond zijn. En ik uh, ga eens in de week ga ik naar het veld om te trainen. Meer niet. Okay, en en meer je... hebben ze niet nodig. En het enige wat ze wel thuis nodig hebben is een stabiele omgeving. Niet dat je elke keer met andere mensen thuis komt of uh, een hond of kat in huis hebt. Gewoon een beetje stabiel. En een lieve vrouw. Want mijn ah. vrouw die verzorgt mijn vogels. Kijk. Kijk. En daar is het geheim. Oh, dat is het geheim. Ja, zie je nou, dat, dat is volgens mij wel een belangrijke. Dat nou ja, ik zit wel te denken, als je zoveel vogels hebt ja. en je hebt er dan 16 ja. thuis waarvan zes uh, belangrijkste. Ik zit ja. wel te denken, wat vind je vrouw ervan? Maar die... Nee, mijn vrouw uh, Shalini die doet echt alles voor die vogels. En alle credits gaan ook naar haar toe. Alhoewel zondags heb ik de credits weer. En dan ga ik met de vieren pronken, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar in principe, door de week, doet zij echt alles. Dus dit is een beetje het geheim van uh, mijn gast van vannacht. Een meervoudige ja. Nederlands kampioen van de zangvogelwedstrijden. Sunil Shedi. Een goede vrouw. En rust en reinheid en regelmaat in het huis. Ja. Ja, en gewoon toelaten als, als de zangvogels een keertje niet hun, uh, hun dag hebben. Ja. ja. Dat hoort er dan ook wel bij. Die verzorging wat jij zegt. Dat, dat is dus ook... Je hebt eigenlijk gewoon een dagtaak aan die, aan die diertjes. Aan die vogeltjes. Valt, dat valt reuze mee. Uh, het is echt, uh, wij verschonen ze uh, twee, twee keer per week. Alles. Mijn, vrouw, mijn vrouw doet dat. Mm -hmm. maakt het twee keer per week schoon. En um, Het is zo way of life. Hè? We zien het ook als onze kinderen bij wijze van spreken. Ik heb een hele lieve dochter. Die vindt het helemaal niet erg als die beesten uh, uh, zingen. Maar um, ja, mijn vrouw maakt ze gewoon netjes schoon. En die hangt ze weer terug op hun eigen plek. En, um... Want qua, je zegt ze krijgen de goede vitamine. Dus ja. wat, wat krijgen ze dan? Wat geef je zangvogels? Nou, ik laat een arts thuis komen. En die onderzoekt uh, eens per kwartaal alle vogels. En waar op, kijkt u dan naar? Uh, uh, naar? Naar de verenpacht, of het allemaal goed is. Dat de ontlasting, dat er geen bacteriën in zitten, et cetera. En op basis daarvan krijg ik dus een, een, krijg ik voorgeschreven... wat, wat zo'n vogel ja, tekort komt. Kijk, wat ik moet doen, als ik toppers in huis wil hebben... moet ik ze alles kunnen geven wat ze in de natuur ook zouden kunnen hebben. Dus alleen zaad is niet voldoende. Zaad en water is niet voldoende. Dus je moet ook kijken of je bijvoorbeeld... of die vitamine tekort krijgt. Okay. En dat is iets wat heel veel Surinaamse jongens niet doen... Die geven ze heel vaak water, zaad en af en toe multivitamine. En that's it. Maar het is, dat is niet alles. Maar ja, dus... heeft iedereen de mogelijkheden? Ik bedoel, jij, bent, jij zit dan helemaal in de top. Iedereen moet maar, je moet maar de mogelijkheden hebben, natuurlijk, om zo'n arts te laten komen. En daar komt ook allemaal geld bij kijken. Ja, maar als je een vogel voor 2.000, 3000 euro kan kopen, dan kan, dan kan je ook, je ook, ook wel die arts van even laten komen. 100 euro betalen. Oké. Okay. Dus dat is als meer mensen dat gaan doen, dan is het de vraag... hoe lang jij nog uh, een topper blijft, zeg maar. Nou, uh, de kans wordt is heel klein dat ik dit jaar nog mijn uh, titel kan uh, uh, ja, verdedigen. Waarom? Waarom? Omdat ik heel veel mensen uh, om me heen zie... die met mijn filosofie aan de haal gegaan. En uh, dus die ook al hele goede toppers hebben... Maar dat maakt het op zich voor jou wel weer interessanter dan om ja, maar ik te ben kijken waar ik, je staat. Ja, ja, dat klopt. Maar ik ben bezig met een nieuw team. Dus ik moet kijken wat mijn, mijn jonge team gaat doen ja. dit jaar. Heb je ook een, eigenlijk een naam voor je team dan? Nee. Je te denken, dat nee, niet. Nee, wel nee, dat de, individu niet. de vogeltjes nee, de, individueel. De vogels de vogeltjes individueel. En uh, als team niet. Nee. Vind je het goed om even naar andere Surinaamse klanken te gaan luisteren? Namelijk muziek. Heel graag. Ja, jij wilde je laten verrassen. Wij vragen natuurlijk altijd aan onze gasten van nou, neem wat muziek mee. En uh, Sunil Shee zei van nou, laat mij, nemen jullie maar uh, muziek mee. Ik laat me graag verrassen. We hebben muziek uitgekozen van Marcia Jou. Uit Suriname ook. Geen bekende? Nee. Nee, zeg je niks. Met het nummer koyo, Koyondo. Zo zeg ik het volgens mij goed, hè? Ik dacht het wel. Laten we maar, een, het zegt van die lekkere zomers, uh, we hebben vandaag eindelijk een mooie dag gehad. Ja, <laughs> dus in die sfeer neem je even mee met de muziek ook. Speciaal voor mijn gast van vannacht. Dus Sunil Shelley, Nederlands kampioen zangvogelwedstrijden, Marcia Joe. En het gaat over. De liefde. Uiteraard. Radio 1, Casa Luna. Gilane Plach. We hebben het vannacht over Surinaamse zangvogels. Want uh, uh, het seizoen van de zangvogelwedstrijden is weer bezig. Het is zo'n drie maanden per jaar. En dan uh, krijgt elke Surinaamse man de kriebels. Want die moet natuurlijk met zijn vogels zorgen dat hij de beste is. Uh, in het tweede uur straks, na één uur, dan wil ik graag uw geluiden van vogels horen. En het hoeft niet zozeer Surinaamse zangvogels te zijn. Als u die heeft natuurlijk prachtig, graag. Maar als u zelf in uw tuin uh, mooie vogels heeft of uh, zelf in vervoering kunt raken van het geluid van andere vogels, mail dan naar casaluna@ncv.nl en vanaf kwart voor één kunt u ook bellen met uw verhaal uh, 0800 1121. Goed, dat is pas uh, strakjes na één uur. Sunil, um, ik wilde het met jou hebben ja. over het verschil. Het komt natuurlijk oorspronkelijk uit Suriname. Suriname. Of is nou, dat... de sport komt oorspronkelijk uit China. Uit China. Uit China. Het is dus uit de Ming-dynastie is het begonnen. En uh, zover ik heb uh, kunnen achterhalen, was er een keizer die in de tuinen wilde lopen. En die wilde nachtegals constant horen. Maar op, wanneer hij daar liep, nee, die nachtegalen, die vlogen weg. Echt op commando, zeg maar. Op commando wijze van spreken. En zo is het eigenlijk ontstaan dat de, de boswachters dus opdrachten kregen van, om nachtegalen te vangen en te trainen. En uh, ze laat, te laten fluiten wanneer de keizer in de, in de tuinen liep. Ja, ja. En toen kwamen ze er waarschijnlijk achter zonder dat ze wisten dat de ene een coach was en de andere een wedstrijdvogel. Dat weet ik nog niet. De ben een ik niet doet gegaan. het wel, de ander doet het niet. Ja, zover heb ik niet gegaan. Nee. Maar door allerlei veroveringen is, het, is de sport eigenlijk uh, uh, overgewaaid naar, naar tsunami. Ook met migraties en remigraties. En in tsunami kwamen we tot de ontdekking dat we andere vogelsoorten hebben: nachtegaals, twatwas, piculets, gelebeens. Dat zijn vinkensoorten, zijn vinksoorten. Zijn zijn zijn zijn ja. Vinkachtige. En uh, met die vogels kan je dus veel meer doen. En uh, sterker nog, je kan ze wat leren, want ze hebben een stukje intelligentie in zich. Ja. Dus vanuit je zo'n aparte deuntje, aparte riedel kan leren. Ik vind het wel leuk om eens het, het verschil te laten horen. Of tenminste kijken mm -hmm. of wij dat, ik als buitenstaander, dat, uh, dat ook hoor. Als we nou, uh, we hadden al eventjes de twaatwa -twa hebben we net ja. al even gehoord. Hè? Uh, dan heb je nog die picolet, dat ja. is ook, nou ja, ook gewoon een goede zangvogel. Een goede, goede zang, zangvogel. Ja. En die maakt dan geluiden. Kan die ook de, die, die kjou doen, of is dat nee. alleen voor die, nee. voor die beste? Zeg maar. de, de, de kjou voor die... is puur voor de trottoa, bedoel. Ja. Voor de picolet heet dat piepier. Piepier. Pie. En dat ja. klinkt ook als piepier? Ja, klopt. Oké. Okay. Laten we dan eerst naar. We gaan naar twee verschillende vogels luisteren, die allebei piepier doen. Laten we met de eerste eens uh, beginnen. Dat is de ene? Ja. En dan hebben we eh, de andere nog. Oh, wacht nou even. Ja. En nou deze. Dan komt die eraan. Met zijn eigenaar. <laughs> Gewoon het geluid die, die hoogtoon tussendoor hè, Volgens mij. Nee, dat is echt een niet? roepgeluidje. Dit is een roepgeluidje. Okay. hij is nog niet op zang. Hij is nog niet op zang, kijk aan. Ik zit dus denken, wat, wat zijn de verschillen dan die. Uh... Nou, uh, hij wil een aanzet doen om te gaan fluiten, zo'n pierslag te gaan fluiten, ja? alleen iets houten nog plek, dan komt hij. Oh, ja. Dus dat cheap wat je net hoorde, dat was echt het, uh, het aanzet om te willen gaan fluiten, maar. Op de een of andere reden doet hij het nog niet. Dit komt van YouTube af. Ik zit al te denken of ze er een popje voor hebben gezet. Een vrouwenvogeltje. Maar dat, om te Dat blokken, zou dus heel goed kunnen. Nu, is hij, dit is wel. Is, maar is, er nou, is er nou verschil met die, uh, met die eerste die we lieten horen? Nee, ik het is, hoor het niet echt. Nee, het is, het is geen verschil. Een pierslag heeft geen verschil. Een pierslag die duurt heel lang. Het is echt een riedel. Het, het duurt echt 5, 6, 10 seconden soms. En sommige mensen vinden het prachtig. En uh, ja, dat is het verschil tussen een twatwa en een Piculet. Een twatwa is echt elitair. Uh, die gaat voor, uh, voor zijn doel. Een picolet is meer een vogel van, ja, hang hem lekker thuis. Geniet ervan. En ja, ja. Maak er iets moois van. Maar die kunnen ook hele goede wedstrijden doen. Okay, want dit, het tweede filmpje, wat we, wat we die, dus die vogel die even op gang moest komen. dat is een filmpje wat komt uit Frans Griana. Dus ja. dat is dan uh, op de natuurlijke manier. Ja. Zeg maar in de eerste, dat is een gecultiveerde. Dus dat is aangeleerd. En in het wild kunnen picolets ook pier gaan fluiten. Alleen het duurt wat langer. Um, en als je ze in een gevangenschap hebt. kunnen mensen veel sneller in de pierslag laten gaan. Okay. En hoe zit het met die twatwas? Is daar ook een verschil tussen wat, wanneer het aangeleerd is of wanneer het. Van oorsprong, zeg maar, ja, in, een, in, in Suriname, in de jungle? Dat je het een hoort? wildvang zal nooit kio gaan fluiten. Dat, uh, dat kent hij gewoon niet. Dat, is, dat zit niet in zijn, in zijn systeem. Dat is pas als hij echt in wildvang is. Okay. En of, of gevangen is in gevangenschap, dan leert hij dat fluiten. Dan moet de maker hem echt dat leren. Dan ga ik wel dan pak ik nog even, want we hebben ook nog de, die oorspronkelijke twa-twa. Die hebben we ook nog wel ergens. Dan ga ik die even erbij pakken op, uh, op het internet... Want we hadden aan het begin hadden we er al eentje geluisterd hè ja. die, uh, en dat was een gecultiveerde trouwens. Ja, dus die is in gevangenschap, die heeft dat uh, aangeleerd. Maar dit is de eentje die gewoon uh, in Suriname in de jungle uh... ja. Je houdt je duim omhoog. Wat ja, is dat? Het uh... is een, een, een sipaslag. Die ja? echt uit de natuur, de natuur komt. Oké, okay. wat is een sipaslag? Een sipaslag is een vogel die uit het gebied Sipalowini komt. Dat is een gebied in Suriname. Daar leven deze twatwas, of een groot deel van die twatwas. En die spruiten een sipaslag. En dat is echt heel specifiek. Oké. Okay. Maar hoor je qua, qua klank zitten zit er dan wel overeenkomsten tussen die kiau, dus, dus dat aangeleerde en, ja. en wat je hier hoort? Nou, niet echt. Uh, het is, een sypa-slag kan heel, ja, heel grof zijn. En soms is dat ook wel, uh, krijg je de hoofdpijn van als je de hele dag blijft fluiten. Maar bij van een kjauw niet. Dat, uh, dat hoor je bijna ja. niet na een tijdje. Ik denk dat, uh, het kan me voorstellen dat de mensen zitten luisteren en denken... Echt, waar, houdt die, waar houdt die vent zich mee bezig? Ja, mooi hè? Wat, wat is er voor jou zo mooi aan? Um, Eén, het, het is een prestigesport. Dat is, dat is heel belangrijk. Het, je wint er niks mee, maar het is meer puur voor jezelf. En je bent met de natuur bezig. Je bent met vogels bezig. Je bent dingen aan het doen. Zondagochtend om zes uur sta je op... om met je vogels op pad te gaan. Nou, de meeste mensen slapen nog. Ja. Ik vind het fijn om... Uh... Wat voor gevoel heeft het je dan? Pardon? Word je er dan, krijg je er energie van? Word je er vrolijk van? Ontroert het je? Ja, het is een way of life. Dat, dat hoort erbij. En als, als, je, als, je, als, je naam, als ik op vakantie ga... Elke ochtend pak ik mijn auto en dan ga ik gewoon lekker vogels uh, zoeken, kijken, uh, luisteren uh, naar het veld. Uh, op het parlement, parlementplein Je je altijd vogels. Je kan eigenlijk meedoen aan wedden dat, zeg maar. Je kan ook ieder geluid van een vogel herkennen. Nee, echt niet. Nee, toch nee dat niet? gaat niet lukken. Is dat niet te doen? Nee, zijn er niet zo ontzettend veel? Er ja. zijn heel veel dialecten. Hoe ben je er ooit zelf mee in aanraking gekomen? Ik heb een paar Om ze echt te houden, zeg maar. Ik heb een paar van mijn opa toen uh, gehad. En ik heb eentje op, uh, mijn vorige broek was uh, politieagent. En ik had er. Er uh, was er een vogel gesmokkeld uit, uh, uit Tsunami. En die moest naar, uh, naar de dierenopvang. Ja. Alleen die konden we op uh, zondagnacht niet bereiken. En toen dacht ik van: nou weet je wat, ik, ga me, uh, ik breng hem morgen wel. Dat maar heb je hem in mijn huis genomen? Dat heb ik een paar uurtjes naar huis meegenomen. En de volgende dag wel naar de dierenopvang gebracht. Alleen. Het had wel mijn hart gestolen meteen. Is waar? Ja. Hoe kan dat dan? Wat ja, gebeurde ja, er dan? Ja, weet je niet. Het was gewoon een. een, een, een, een, ja, een ja, zomaar. Ik vond het wel leuk, spannend. En uh, nou, een paar weken later ben ik uh, het maar gaan kopen. En toen heb je gelijk een paar duizend euro neergelegd. Of toen nog veel. Toen had een... ik nog geen verstand van vogels. Toen uh, kocht ik, dacht ik van ik koop gewoon vogels. En, uh, en toen kwam ik. Uh, dus jij kwam met twee zebra-vinkjes aan en zei: deze dat ook Ja, inderdaad. Die <laughs> zou dat ook kunnen doen. Alleen toen kwam ik, kwam ik een oom tegen. En uh, die gaf me een gouden tip. Hij zei: je kan liever wat geld opzij leggen en meteen hele goede kopen en dan kent heel Nederlandje, of je kan duizend kopen en niemand kent je nog. Aha. Dus toen dacht ik van, nou weet je wat, dan maar groot investeren en meteen goede toppers binnenhalen. En toen had ik nog, wist ik nog niks van teamforming, een teambuilding en noem maar op. Maar ik dacht van, gewoon goede toppers kopen, daar ben ik er al. Maar dat was dus niet zo. En toen ben ik me gaan verdiepen van, oké, okay, hoe ga ik dan teams bouwen? Hoe ga ik echt een, een winning team maken? Je hebt er echt bijna wetenschap van gemaakt dan. Ja, een beetje ja. wel. Ja. ja. ja. Is het dan wat jij zegt, de, de, je had, er was er eentje met smokkel in op Schiphol was ze onderschept? Ja, klopt. Dat gebeurt vaak, hè? Helaas wel. Uh, het is verboden om die vogels mee te nemen. Uh, en in het kader hebben we, zeg maar, in 1996 zijn we begonnen in Nederland met een eigen kweekprogramma. Vanuit het landelijke uh, bestuur uh, supporten we heel veel kweekprogramma's. Waarom mag je ze eigenlijk niet invoeren vanuit Suriname? Eén, uh, het is duur. Uh, oh ja, dus, dat uh, is, voor ja, jezelf, het is duur, van, maar uh, ik ben, we zijn bang dat meteen uh, alle vogels zo'n beetje gevangen worden... Oh, okay. om ze te exploderen naar ja. Nederland, want het is hier, je verkoopt hier voor goudgeld. Uh, twee, uh, het is ook een beschermde soort aan het worden. We hebben er niet veel meer. Dus we, we moeten koesteren datgene wat we nog hebben. In Suriname? In Suriname, ja. In Suriname Brazilië, Venezuela. Uh, het, is een, het is een soort die zich over bijna de helft van Zuid-Amerika strekt... Of, of doortrekt als het uh -huh. ware. Dus het is best wel lastig om die vogels uh, uh, te kunnen beschermen. Uh, de kweekprogramma's hier in Nederland zijn succesvol. Dus het, ja, het smokkelen heeft geen zin. Nee. Echter, er zijn heel veel van die, ja, uh, van, van die jongens die denken... van, nou, als ik er uh, 50 meeneem en er blijven er 20 over... en ik verkoop ze voor heel weinig... heb ik nog steeds mijn ticketgeld eruit. Daar gaat het dan om. Maar, maar dus, hoe, hoe nemen ze ze dan mee? Ja, echt uh, bizar. Op allerlei manieren. Ja, hoe dan? Uh, in, in fruitmanten. Uh, in schoenendozen. In de koffer gewoon. In kleine kooitjes. Uh, dat is echt dierenmishandeling. Maar dat kun je toch zien als die door een scan heen... Uh... Ja, de, ja. ja, niet al die koffers gaan natuurlijk door, alles die, gaat door, door die scans, de scan, denk, denk ik. En ze zijn meer misschien gericht op drugscontroles dan uh, Helaas op wel. vogeltjescontroles. Ja. Ja. Maar gebeurt dat nog steeds veel? Want je bent al een tijd niet meer een politieagent. Maar... Nee, het gebeurt, uh, ja, het gebeurt wel eens... Het komt wel een paar keer per jaar wel voor dat mensen gepakt worden. Uh, en als ze niet gepakt worden en de vereniging komt erachter... dan word je ook gereëerd. Dus uh, we hopen dat ze op Schiphol al gepakt worden. Ja. En dan worden ze door ons ook nog gestraft... Als vereniging zeiden. En als ze niet ge gepakt worden op schiphol... en we weten, we komen erachter als vereniging. dat mensen dus vogels gesmokkeld hebben. Want hoe, hoe kom je daarachter? Je hoort het. Je hoort je het van, je aan moet... de zang? Nou, nee, je moet, je moet die vogels ergens kwijt. Oh, op die manier. En ja. uh, de wereld is niet zo... Onze vogelwereld is niet zo groot. Dus je hoort het heel snel. Ja. Als iemand vogels dus meegenomen heeft op een illegale manier. en ja, dan krijg je echt uh, zware sancties van, het, uh, van de vogelverenigingen. Ik zit ineens dat is misschien een stomme vraag, maar dan denk ik krijg je dan niet van die getraumatiseerde vogeltjes die eigenlijk gewoon niks meer doen? Ja, en soms gaan ze gewoon dood. Heel veel gaan ook dood. Ja, maar wat ja. heb je er dan aan? Heeft... Niets. Nee? Niets. Het is, echt, het is gewoon puur, puur dierenmishandeling. Maar zo, zo iemand die denkt, eh, goed, dat kan ik dan... Die he, denkt niet... puur aan zijn eigen portemonnee. Ja, maar dat, diegene die koopt, die is dan toch ook een beetje dom. Die heeft zich er dan niet echt in verdiept. Nee. dat klopt. Nee, maar goed, ondertussen houdt het zichzelf dus wel staan. Is het echt een serieus probleem? Uh, nee, het zijn een paar mensen die het in het verleden gedaan hebben en die het afgelopen jaar ook gedaan hebben, die gelukkig gepakt zijn. En uh, we horen de laatste tijd geen, niet echt nee. dat er vogels uit de Tsunami komen of uit Venezuela. Nee. Is het, het, het, het is en blijft, voor mijn gevoel, een, een Surinaams iets. Ja. Niet heel veel dingen worden natuurlijk overgenomen. Nou, niet maar... helemaal, niet helemaal. Nee? Uh, de Tsunamis zijn wel hergetriggerd om wedstrijden te doen. Uh, echt van die korte slagen, vogels, de geluiden uh, van. Uh, uh, vogels moeten anders zang gaan fluiten, noem maar op. In Brazilië, daarentegen, is het andersom. Daar willen ze juist een natuurlijke slag hebben. En zo lang mogelijk. En dan is het puur kijken wat het mooiste is, zeg maar. En hoe lang het duurt. Hoe, hoe lang het duurt. Ja. En wij willen het juist zo kort mogelijk. De willen het zo kort mogelijk. En de Brazilianen willen het zo lang mogelijk. Dus een vogel drie minuten fluit, dat is prachtig voor hun. En wij vinden van, uh, drie minuten zonde. <laughs> ik, zou, ik zou dan eerder ook... Dat met die Braziliaan meevoelen volgens ja. mij. Ik denk, ik kan echt genieten als ze bij mij in de tuin. dat ja. is dan maar een merel. Ja. Maar als die rustig een kwartier achter elkaar zitten fluiten, zitten zingen, prachtig. Ja, ja, dat kan. Maar het levert geen punt op. Het levert geen punt op. Denk je dat? Nee, maar dat vind ik wel interessant. <lacht> Heeft het nou voor jou met de schoonheid te maken? Of is het toch vooral gewoon die score? Scoren. Sport. De tsunamis gaat om scoren. Ja. En uh, als je een thuiskweker bent, dus iemand die echt voor, uh, voor de zang gaat. Nou, Dan mag je wel van die lange slagen hebben, maar die zal je dan niet op wedstrijden zien. Nee. Maar als je echt wil winnen, gaat het om korte slagen, zoveel mogelijk. En waarom doen er dan minder mensen van, van andere culturen, de, de, de blanke Nederlanders? Uh... Oh, die zijn sterk in opkomst. Toch wel? Dat ja, want dat uh, zit ik te is een behoorlijke denken. bedreiging tussen quote's dan. Oeh. Want die, zijn, uh, die kennen de trucje ook al. Maar dan wordt het echt een strijd. Dan wordt het de echte strijd. Ja. Ja. ja. ja. De enige wat ze dan, de Nederlandse jongens dan, de blanke jongens, die zijn meer gericht op het kweken. Van ik wil ze graag kweken en dan wil ik ze doorverkopen en echt wedstrijden, ja, dat, dat interesseert ze niet echt. Nee. Maar zit dat met ze... het kweken en het voortplanten zitten daar ook wel allemaal regeltjes aan, en zuiverheid en ja. van de tatwaar ja. en de Picolette. En... Precies, uh, kijk, je wil graag uh, uh, dezelfde ras hebben, je wil geen uh, kruisingen van elkaar hebben. Dus een, je wil graag, uh, dat was uit Sipalini, uit die wil je graag. Bij elkaar houden. Maar je hebt ook vaak mensen die dan kruisingen gaan doen. Een Brasidiaanse vogel met een Surinaamse vogel bij wijze van spreken. Ja, en dat is dan vinden we net minder. Alleen, ja, het gaat om de slag. Hè? Ja. Kunnen ze dat fluiten? Ja. Oké. Okay. Kunnen ze het niet fluiten? Ook goed. Maar dan weer een ander. Geweldig. Ja. Hoe gaat dit seizoen eruit zien? Het wordt een lastig seizoen. Het wordt een heel moeilijk seizoen. Nou ja, omdat Zeker we... met dit klimaat, denk ik. Die vogeltjes die zijn gebaat bij warmte, neem ik aan, van oorsprong. Ja, klopt, maar het moet in ieder geval boven 16 graden zijn. Dat is zijn, zijn een van de richtlijnen van, de, van het landelijk. Het uh, moet minimaal 16 graden zijn. Dus je kan de vogels alvast gaan trainen in de kou. Of in de kou, als het uh, zeg maar 16 graden of meer is. Neem je ze af en toe naar buiten mee in je ja, auto. Precies. En uh, even de ramen opzetten. Ja, alleen uh, het wordt lastig, zei ik. Omdat we in Nederland nu heel veel sterke vogels krijgen... Want de Nederlandse broedvogels, de vogels die in Nederland geboren zijn, die beginnen het trucje ook door te krijgen. Dus worden, uh, we zijn heel ver dat we die vogels al dusdanig getraind hebben en uh, opgeleid hebben, dat ze nu echt uh, ja, volwaardige wedstrijdvogels kunnen worden. Dus het wordt, ja, het wordt, het wordt voor jou spannend. lastig, vooral. Het wordt, het wordt voor, voor mij jou lastig. lastig. Ja. Ik denk qua, qua concurrentie en gewoon voor de, voor de zangvogel... Voor de sport op zich is dat hartstikke mooi. Ja, ja. Ik kan het maar voor wordt mij wordt het allemaal goed. Wanneer is de volgende wedstrijd? Aanstaande zondag. Aanstaande zondag. En waar is die? Uh, overal, in Den Haag, in Rotterdam en in Amsterdam. Ja. En als je echt wil weten waar het precies is, uh, zou ik zeggen van raadpleeg de website. Ja, dat is Surinaamsevogels.nl. Surinaamsevogels Want je denkt dan: van dan heb je een soort wedstrijdterrein en uh, maar het is gewoon op een parkeerplaats. Nee, of nee, nee, is dat, nee, nee, nee, nee, of een, nee, absoluut niet. Het is echt een veld die je van de gemeente ja? toegewezen krijgt. Oh, ik zag gewoon... een paar filmpjes. Ik denk dat het is gewoon een, een parkeerterrein ergens. Uh, ja, maar dat is puur omdat ze daar die vogels op dat moment gefilmd hebben. Maar je hebt echt oh. echte terrein, een grasveld, waar je echt wedstrijden gaat doen. Oké, okay. dus daar... Uh, en waar ben jij dan aanstaande aan aan zondag? Ik ben in Amsterdam. Dat is in Amsterdam. Ja. En waar in Amsterdam? Op de Huntendreef in Amsterdam-Zuidoost. Oké, okay. en hoeveel uh, tegenstanders zijn er? Ik hoop zo weinig mogelijk. <laughs> Het wordt wel een beetje, een beetje laf, hoor. Ja. Wanneer is dan bekend wie de Nederlandse kampioen is? Um, nou, we hebben we aanstaande zondag hebben ze de eerste voorronde. 8 juli begint de competitie. En um, nou, dan moet voor 26 augustus moet die klaar zijn. Want dan beginnen de landelijke kampioenschappen. Oké. Okay. Dus um, we hebben nog een kleine maand. Ja, anderhalf... Ja. Ja. En dan begint de herfst en de winter alweer. En dan, en dan mogen de vogeltjes ja. rusten. Klopt. Janiel, Schiedi, hartstikke bedankt voor uh, nou, de wereld die voor mij totaal onbekend was. Maar waarbij ik zomaar nu weet wat de Twatua en de Picolette is. En hoe mooi een kjauw kan klinken. En Vraag de pia. Graag gedaan. Straks na één uur wil ik dus graag uw zanggeluiden horen. Uw verhalen over vogels in de tuin of vogels waar u wat mee heeft. U kunt bellen op 0800 1121, Dus 0800 1121, Of mail uw geluid alvast naar casaluna.ncrv.nl. Tot zometeen na het bureau. Ik ik ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV.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 Ik hoor dat u geen werk meer hebt. Ik ben er bijna door, Ik heb wel werk, als het u wat lijkt, tenminste. Ik heb echt werk. Als u even meekomt, dan leg ik het uit. Goed. Zal je zien. Dit is het kaartsysteem. Daarin zitten ongeveer 80.000 trefwoorden. De bedoeling is dat u die trefwoorden overtikt in een trefwoordenboek. In acht exemplaren